van met het VNWS journaal de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, heeft een hoge Nederlandse koninklijke onderscheiding gekregen voor al zijn verdiensten. Hij is in Den Haag benoemd tot Ridder Groot Kruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens een ceremonie in het Katshuis overhandigde minister Koenders van Buitenlandse Zaken Ban de onderscheiding. Volgens het kabinet heeft hij zich de afgelopen tien jaar onvermoeibaar ingespannen voor vrede, veiligheid en gerechtigheid in de wereld. Ban kwam vanochtend samen met zijn vrouw aan in Den Haag voor een tweedaags bezoek aan Nederland.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 Alt minister en burgemeester Wim Deetman gaat aan de slag bij ADO Den Haag. Deetman neemt plaats in de raad van commissarissen namens de gemeente, die aandeelhouder is bij de club. De andere twee commissarissen zijn Martin Jol en de Chinees Wang Wei. Wei is met zijn bedrijf United Wensen eigenaar van de club. ADO benadrukt dat de gemeente geen directe invloed krijgt op het beleid bij de club. Het weer: is plaatselijk bewolkt, maar vanuit het noorden klaart het op. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door, het blijft droog en het wordt tussen de 11 en de 14 graden.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 Tekst op de achterkant heb ik zelf geschreven, dat doen alle schrijvers. In dit openhartige werkje betoont Charles van Teteloe Jr. zich een rasverteller. vertellen. Verplichte lectuur voor de wijfelende jongelingen uit de betere kringen. De opbrengst is geheel bestemd voor de auteur. <lacht> Ester, hè? Leuk boekje, kijk. Zal ik wat voorlezen? Wie je dit leuk? Ga je nog even? Hier, grapje. Asielzoekers had je vroeger niet. Sinterklaas was de enige vreemdeling.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 En mijn vriend zegt, zie je wel, je had het op moeten schrijven. Je bent de mosterd vergeten. Ja. Paul van Vliet, een van zijn typetjes. Uh, Charles van Tetro Junior. Uh, Bron van Havenzaten kennen we natuurlijk ook. We kennen natuurlijk die hele bekende conferentie van De Boer. Die ga ik misschien ook nog eens draaien. Of misschien doet collega Ruud Jansen dat wel. Angela, wat, wat draait Ruud meestal voor cabaret... Uh, nou, dat is heel divers. Heel divers, oké. Okay. Uh, dat uh, varieert uh, van, uh, ja, uh, Brigitte Kaandorp, uh, uh, Meijer. Oké, okay. maar hij heeft misschien ook wel eens een solovoorstelling, <laughs> of doet hij dat nou? <laughs> nee. Ook dat niet, doet hij alleen thuis. <laughs> ja. Nee, <laughs> hey, uh, ik ga een oudje draaien van uh, Glif Richard. die ken je wel, hè? Ja, ja, ja, ja. Je moet er alleen niet mee praten. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. And if he tells you I'm a true and darling, here's what you must do: don't talk to him. And if he tells you I've been seen walking around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 Angela, ik ken Ruud zijn smaak als het gaat om muziek. Maar, uh, maar jouw smaak nou heb ik een beetje leren kennen nu. Want Sharnaya 2 is ja. een van jouw uh, favoriete zangeressen. Maar uh, als jullie nou thuis zijn je draait muziek... want jij hebt misschien een, een heel andere smaak als Ruud. Of, hebben jullie veel overlappingen? Uh, of, jawel, jawel, jawel. Of dat jij hem omturnt, uh, dat je. Nou, <laughs> uh, mijn, uh, mijn persoonlijke... Uh, uh, Smaak is uh, ja, over het algemeen nogal vrij heftig. Oh, heftig? Ja. Hoe oh, harder uh, ook. Harde ja, ook. Ja, en hoe harder hoe beter. <laughs> Bedoel je in de letterlijke zin van het woord? Ja. Oh, oh jee. En uh, Ja, in dat opzicht uh, verschillen we nog wel eens. Ja. ja. Maar uh, goed, ik, uh, uh, ik heb een aantal bands uh, waar, uh, die ik heel erg goed vind... En die kan Ruud gelukkig ook wel waarderen. Ja. En uh, een, van de, een van de bands uh, die ik dus, uh, waar ik dus echt best wel fan van ben, is uh, uh, onder andere uh, Within Temptation. Oh ja. Oké. Okay. En uh, we zijn er ook eens samen naartoe geweest. Ja, jullie zijn volgens mij ook samen een keer naar Ellen Parsons geweest? Ja. Ja. Oh, geweldig. Dat, ja, dat vind ik oké. ook schitterend. Oh, dan hebben jullie uh, best wel een aantal uh, genres... waar jullie allebei dus uh, helemaal verliefd op zijn. Ja, en ja. wat we dus ook allebei best wel heel goed vinden. Ja. Ja. Maar ja, er zijn een aantal dingen waar we ja, toch een beetje ja, uiteenlopen. Weet... En dat moet ook kunnen. Maar heb je nooit iets dat je zegt van... het gaat me vervelen dat Jansen elke dag Corrie Conings maar op zet? <laughs> Nou, daar heb ik vandaag Geen last van. Oké, nou, hier vindt hij in ieder geval... daar is hij heel positief over. Want ik weet dat hij hem de afgelopen tijd veel gedraaid heeft. Stix, met Sing for the Day. Speciaal voor Janssen. Die is lekker. En wat je het uh, Emmers-Lake en Palmer denkt, dit, uh, ja, dit geluidje? Ja, ook Dit geluidje? He? Ja. Heeft het wel eens ervan Een lucky, lucky man, weet je wel. Mm. Ja, geweldig nummer van de groep Stix. Sing for the day. En over een, nou luisteraars... ruim vier minuten gaan we weer horen van Angela Jansen... wat allemaal het nieuws uit de regio is. Tot dan eh, gaan wij genieten van de 3 degrees, van 3 graden. Nou, buiten is het warmer op dit moment. Als ik uit de ramen van... Eh, wat wou je zeggen, Angela? Zeg gelukkig wel. Ja, als je uh, uit de ramen van de studio kijkt, dan zie je het lekker het zonnetje schijnen. En uh, nou daar zijn we heel blij mee, want uh, met het zonnetje uh, uh, uh, wolkenvrij... Uh, is het gewoon een heel ander gezicht buiten, toch? En genieten, ja, en, ja, dag. Ja, ja, ja. en genieten van het voorjaar nu, ja, hè? Ja, ben ik ook minder depressief, persoonlijk. Als de zo schijnt, ben ik minder depressief. Oh, <laughs> ja. dat toch weer wel. Ja, dat toch weer wel. Nou, we gaan even genieten van de 3 degrees... als ik het goed uit kan spreken met When Will I see You Again. When Will I See You Again, the 3 degrees... Dus ze beginnen meteen weer. En ze is aan mij aankomen natuurlijk. En ze Luncht, dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Vandaag gepresenteerd door Charles Duif, Imka Drommel en Dolly Tempierik. Wel nee, dat klopt helemaal geen, geen hout van niet Charles Duif, Imka Drommel en Dolly Tempierik. Wel nee, Charles Duif en Angela Jansen. Wanneer Raymond Bos zich nou weer zo vergis? Even door. Nou. Zal maar eens even op aanspreken. Ja, we, we, zullen, we zullen hem bellen. Maar het is wel Herb, Albert en een Tiguanabras natuurlijk. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. In één keer goed. Ja, ik, ik verslikt van Ja, je bent er meteen allemaal stil van, hè? Ja. Ja, ik ben, er, ik ben ineens helemaal van de mix. Schrik ervan. Nou. Het Regionaal nieuws Niels met Angela. Jawel. Een buschauffeur is zaterdagmiddag op de Europaweg in Haarlem... ernstig bedreigd en mishandeld door een 24-jarige Haarlemmer... De Haarlemmer stapte rond vier uur de bus in zonder te betalen. En daarop stond, ontstond een woordenwisseling en de chauffeur kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Zijn bril werd hierbij vernield. Dezelfde middag is de Haarlemmer aangehouden en ingesloten. Een motorrijder is afgelopen zondag aan het begin van de avond gewond geraakt... bij een ongeval op het Rotterdamplein bij Haarlem en Lieden. Het slachtoffer kwam met zijn motor in botsing met een auto. Na de eerste zorg is hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Wederom heeft de gemeente aan bewoners en ondernemers een kans... om vergunningsvrij en zonder leesjes en precario kosten allerlei evenementen te organiseren... En dat gaat gebeuren in het weekend van 17 tot en met zondag 19 juni. Het weekend met de langste dagen van het jaar. De winkels mogen de he het hele weekend zo lang open blijven als ze willen. En ook ho de horecabedrijven die meedoen, zijn niet gebonden aan sluitingstijden. Voorbordurend op het succes van vorig jaar is het de bedoeling om gedurende het seizoen deze pop-up in evenementen te laten plaatsvinden. Voor dit jaar staan in ieder geval een waterfestijn en een kofferbakmarkt op het programma. Hoewel de regels worden vrijgelaten, moet er wel rekening worden gehouden met veiligheid, milieu en volksgezondheid. Bij een verkeersongeval op de Rijksstraatweg in Haarlem is uh, maandagavond een vrouw op een, een scooter gewond geraakt. De vrouw werd aangereden door een auto die de Borkenstraat wilde inrijden. Het slachtoffer is met onbekend lessel naar het ziekenhuis vervoerd. De exacte toedracht wordt nog onderzocht. En tot zover de nieuwsberichten. Gaan we naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbericht vandaag wordt u aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en een bijenmatige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind... loopt de temperatuur op naar een eh, krappe 10 graden aan zee... en naar 12 graden elders in de regio. Vanavond en komende nachten is het vrij helder... en bij een afnemende noordenwind draait de, te daalt de temperatuur flink naar een graad of 3... En aan de grond kan het licht vriezen. Jonge plantjes even binnenzetten dus. Morgen schijnt de zon flink en is het droog. De wind is matig uit het noorden tot noordoosten. En de temperatuur stijgt naar een graad of 13. En dat was het. de keuze van onze sidekick Angela, Jansen, Angela, Chennai uh, Tween. Je hoort er maar weinig meer van. Ja, heel erg weinig. En uh, ja, ik vraag me nog wel eens een keertje af uh, waarom. Ja, want dat wilde ik juist aan <laughs> je vragen zien. Dus, heb je iets gehoord of zo? Is het ziek, of, of, of eruit gestapt is nee, uit de muziekbusiness? Nee, eigenlijk niet. Of, of, ik denk, uh, ja, ik bedoel, ze heeft natuurlijk een paar uh, enorme hits gescoord. Ja. En een paar nou, hele mooie, mooie albums gemaakt. En ik uh, heb eigenlijk het idee dat ze het wel goed vindt. Ja, dat zou, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Ja, maar, ja dat gaat wel... Uh, Mooi genoeg vindt Ja, nou, maar, maar wij niet hoor. Want ik zou best nog wel weer eens een, een nieuw uh, album van haar willen, uh, willen horen. Want ik ja. vind er een... Uh, ze heeft een mooie, warme, herkenbare stem. Ja, ja. een heel prettig stemgeluid. Ja. ja, en de liedjes zijn ook geweldig natuurlijk. Ja. In uh, het ja. midden van de nacht kun je er zelfs nog naar luisteren. Maar dat kan, ah, dat kan okay. ook naar Wizard want die hebben hetzelfde nummer. In the middle of the oh, night. Like In the middle of the night, uh, wat heavier repertoire, speciaal voor Angela Jansen. Angela, als je dit in, de midden, in het midden van de nacht opzet, zijn de buren niet blij met je, denk ik. Uh, nou, er <lacht> zit, tussen ons en onze meest naaste buren zit altijd nog een pand breed... Ja. Dus, uh, ah, daar heeft dat, niemand last van. Is dat eigenlijk een twee kanten? Want ik weet ja. natuurlijk de garage, de garage naast je huis. Ja. Uh, maar aan de andere kant is, die, is dat die pizzeria? zit. Uh, ja, dat is de pizzeria. En ja, uh, ja die zitten tussen. Tu tussen en, en daarnaast wonen dan pas weer mensen. Dus die ja. hebben er geen last van. Ah, oké. Okay. Nou, dan, nee. uh, nou gelukkig, gelukkig. Nou, gelukkig. Ik, ik vind het, dit is voor mij ook nog wel acceptabel hoor. Ik, oh, ik, ben niet zo, ik ben niet zo'n ja, zo hardrock figuur, maar dit, ik vind dit wel or, orkestraal en zo. En, uh, er zit nog een melodie in. Dus ik, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig. Het is ook een hele, uh, een, best een hele goede band. En Nederlands. Oh. Ja. ja, Within Temptation. Ja. Uh, within. The, uh, temptation is, is, is verleiding, hè, toch? Ja. Is dat Temptation of is dat uh, Excitement? Ja. Nee, Temptation. Ja. Temptation is uh, uh, ja, verzoeking eigenlijk. Hè? Verzoeking. Oh. Ja. Klinkt wel weer een beetje duivelsig eigenlijk. <laughs> nou, <laughs> uh, maar als daar je gaat... heeft het weinig mee te maken. Nou, maar als je gaat dineren, Angela... Ja. dan hoort daar romantische muziek bij. Mm. Dus ja. ik zet een romantisch werkje voor je op. Het nummer Heather van de Carpenters. Een instrumentaaltje hoor. Dan kan jij uh, de luisteraars uh, laten... Uh, het, wa het water in de keel laten, lo in de mond laten lopen van een heerlijk recept. Ja, ja. Vertel. Oké, okay, nou, ik heb vandaag uh, gehakt met aardappelen en paprika uit de oven. En dat is een gerecht voor vier personen en daar heeft u voor nodig. Twee rode paprika's, één grote ui en halve ringen. Twaalf rundige hakballetjes. 600 gram aardappelpartjes uit de diepvries. Een kropsla, drie eetlepels olijfolie en een eetlepel balsamico-azijn. En de bereiding gaat als volgt. Verwarm de overvoer op 225 graden. Halveer de paprika en verwijder de steel, zaadlijzen en zaadjes. En snijd de paprika in repen. Bekleed de braadslee of een bakplaat met bakpapier... en verdeel de gehaktballetjes, paprika, ui en aardappelpartjes erover... Zet in het midden van de oven circa 20 minuten tot het gehakt gaar is. En dit kunt u controleren door het gehaktballetje uit de oven te nemen en door te snijden. En af en toe even een beetje omscheppen. Pluk intussen de, en was intussen de sla. Meng de olie goed met de uh, balsamicoazijn en schep de dressing om met de sla. Serveer de sla bij de gehaktballetjes en... De, en aardappel uit de oven. En een variatietip voor een wat uitgebreidere salade... kun je wat uh, uitgebakken spekjes of knoflookcroutons uh, door de sla mengen... en uh, voor een nog uitgebreidere salade kunt u er wat kerstemaatjes erheen doen. Ja, ik zou zeggen eet smakelijk. Ja, voor de mensen die nog moeten lunchen, ook trouwens natuurlijk... maar ja, de meeste mensen zullen inderdaad nou toch de lunchen van <laughs> de... Ja, ja, die je zit wel op, zeg, ja, het goed, is bijna twee uur. Goede bekomst, zeggen we dan. Hè? En uh, ja, bij ja, deze muziek en dan heerlijk eten en de kaartjes te aan. Ik heb begrepen, Angela, dat het recept ook nog eens terug te lezen is, toch? Ja, dat staat op onze Facebook-pagina op, ja. uh, van uh, Zandvoort Lunch. Ja. En uh, het is ook terug te vinden op de uh, site van Je Mag Je Zandvoort voelen. Als en mensen die uh, bevriend zijn met mij op Facebook die kunnen hem ook op mijn eigen tijdlijn vinden. Dus, mogelijkheden zat. Namens alle luisteraars en mijzelf hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, uh, ik ga even een, een, een liedje draaien voor mijn lieve vriendin... want die, die houdt daar zo van. Die vindt het een prachtig nummer. Het is natuurlijk bekend van Tom Jones... maar ze vindt de versie van Oscar Harris nog mooier. Uh, het gras is altijd groener als bij de buren. Of bij de buren is het gras altijd groener is bij jou. Maar ja. dit, is, uh, dit gaat ook over groen gras. Nou, je voelt hem al hangen natuurlijk. Ja.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 At four gray walls that surround me. And I realize I was only dreaming. For there's a, oh, a God and there's a shadow heartbreak. Arm in arm, we will walk at daybreak, and again I'll touch that green green grass.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 The Green Green Girls of Home, de versie van Oscar Herr, speciaal voor Von Lindemann. Ja, luisteraars, we gaan even naar Lederborg. Dan zullen we zeggen, waar ligt Lederborg? Dat ligt in Denemarken. Daar trad Gary Brooker op met Procol Harem en een, een aantal prachtige stukken. Met een groot koor erachter, waarvan elk koorlid afzonderlijk een SM58 microfoon in de hand had. Waardoor die, dat koor ook fantastisch kon worden uitgemixt. En dat is het mooiste te horen in het nummer uh, Salty Dog. Uh, en dan hoort u ook een, een, een uh, imitatie van het geluid van mail. En dat, die, die imitatie wordt gedaan op een gitaar, ja. Kerry uh, Brooker met uh, Salty Dog. Nou, eigenlijk moet ik zeggen: Procol Harum. Ga ervan genieten. En uh, luister naar het prachtige koor. Denemarkt. Ja, mooi hè? Dit is zo mooi. Ja. We hebben die DVD thuis. Ja. Echt zo, zo ontzettend mooi. Ja. Ja. Er staan allemaal mooie stukken op eigenlijk. Al de grote hits van Croco Herm, de Waarderscheleven Peel ja. natuurlijk. Homburg, <tieft> Conquestador, ik noem het allemaal maar op hè? Ja, en ja. echt magnifiek dat koor uiteraard. Ik vind het zo Zulke, zulke prachtige arrangementen. Echt geweldig. Ja, hey, hebben jullie met dat koor... Uh, uh, want ik ken Ruud natuurlijk ook als een fan van, uh, van Proco Herm... en Gary Brooker. Nee. Dat, dat moet je, eigenlijk zou je dat moeten doen. He. Nou, uh, ja, een tip misschien. <laughs> ja, want Ruud kan het natuurlijk ook prima zingen. En, uh, uh, en, ook. Nou, en jullie daar als koor. En dan gewoon uh, gaan sparen voor allemaal een SM58. <laughs> je alle, en je een enorm mengpaneel... waar je al die microfoons op aan kan sluiten... Ja. En dan uh, mooi uitmixen, nou, dan, uh, dan uh, gaat Beverwijk op zijn kop hoor. <laughs> Tenminste, als je ben... het. Nou, <laughs> ja, ja, het is een tip natuurlijk. Het is een tip. En ik, uh, ik weet dat hij luistert, Het is is ja, maar misschien is, is iemand <laughs> <laughs> dat, dat, dat, dat hem Zo no, hard denk uit, ik niet. Dat hij hem uit heeft gezet, dat zou <laughs> natuurlijk nog best kunnen. Ja, dat kan. Uh, in ieder geval, luisteraars, Antje, want ik kijk op mijn klokje en we hebben nog een uh, ja, half minuutje te gaan en dan is dat weer zover. Dan is dat ja. de tijd. Uh, we gaan snel. Ja. Ik dank jou hartelijk voor jouw uh, begeleiding vanmiddag. Eh, want uh, ja, zonder jou had ik het uh, wat moeizamer gered, allemaal. Dus uh, dank daarvoor. En, uh, Graag gedaan. Ja. En uh, nou, morgen ben je er weer met, uh, met Ruud? Of is, wanneer... uh, morgenmiddag ben ik er weer met de vinyljaren, Ja. Oké. Okay. En morgenochtend is uh, Ingrid er weer. Oké. Okay. En uh, met haar, uh, ze heeft weer een hele leuke prijs. Dus laat allemaal luisteren. Oké. Okay. We ja. moeten eruit. Vijf seconden. Doei. Dag.